Levi van Eck met het NOS-journaal. De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de corona blaastest. dat meldt RTL Nieuws. Het besluit volgt na een aantal verkeerde testuitslagen bij de GGD Amsterdam. Sommige mensen kregen na een negatieve ademtest, kort daarop bij een PCR-test, toch een positieve uitslag. De test werd sinds eind januari gebruikt op twee locaties in Amsterdam. De komende tijd zou die ook in de rest van Nederland worden ingezet. Wanneer de test weer in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend. Het bedrijf achter de ademtest zegt dat de GGD hem verkeerd heeft gebruikt. De Amerikaanse Senaat heeft oud-president Trump vrijgesproken in zijn tweede impeachmentzaak. 52 van de 100 senatoren oordeelden dat Trump schuldig is aan opruiming van zijn aanhangers... die begin januari het kapitol bestormden. Voor een veroordeling is een tweederde meerderheid nodig... De democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi... noemt de republikeinen die tegen veroordeling stemden, laf. In een schriftelijke reactie bedankt Trump de senatoren die hem steunde. In Scheveningen is een strandtent afgebrand. De brand brak gisteravond om kwart over elf uit. Rond half twee had de brand weer het vuur onder controle. Wat de oorzaak van de brand is, is niet bekend. Er was niemand aanwezig toen de brand uitbrak en ook raakte niemand gewond. De Margeaussee heeft op Schiphol een man van 19 aangehouden die een kapmes bij zich droeg. De man werd in het winkelcentrum voor de douane gecontroleerd omdat hij zich vreemd gedroeg. Bij die controle werd het kapmes ontdekt. Waarom hij het wapen bij zich droeg is niet bekend. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt tussen de min 6 en min 11 graden. Overdag is het eerst zonnig, later meer bewolking, maar het blijft wel droog. Het wordt 0 graden in het noorden tot 5 in het zuiden.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 covered mouth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 Ik droomde nog geen kleur, het leven was stabiel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 ZFM, Zfm. En ik het niet doe, dan ik het wel. Als ik het Als ik het niet doe, dan doe ik het wel. ik het niet doe, dan doe ik het Y me tiene buqueado, si sí, Si fuera la Uru me tuviese parqueado, dando vueltas por condado contigo, siempre le Tú no eres mi señora, pero toma 5 mil, gastala en Sephora. Le botón ya no compré en Pandora. Como Pilcing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa, pues está para ser doctora. Doctora. Ik ga weer lopen Ik ben voor pongo Y siempre te lo pongo, op. Als je het wilt, zet ik het op. Als je het wilt, zet ik het op. Als je het wilt, me ik